De onderwijsinstelling wordt geen echte universiteit. Ze mag bijvoorbeeld geen promoties begeleiden. Er zijn het afgelopen jaar iets meer mensen gewond geraakt of omgekomen door politiekogels. In totaal bekeek de Rijksrecherche 30 schietincidenten. Daarbij vielen 5 doden en 29 gewonden. Een jaar eerder waren het er 25. Eén keer eerder was het aantal schietincidenten zo hoog als vorig jaar. Dat was in 1994.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 dit is Goedemorgen Zandvoort. Op Zier Inderdaad, weer een Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Dus welkom iedereen die weer luistert. En een speciaal welkom aan Joke en Volker die dit vanuit hun bedje gaan volgen. Oh ja? Ja, dat Ze zijn niet bij de receptie, de receptie geweest. Dat, ja, die hebben het <laughs> mij gisteren even toegefluisterd. Um, wat gaan wij allemaal doen uh, vandaag natuurlijk weer? Ja. Wij beginnen om het tien over tien met elke seidsma-schilder van de kunstuitlijn. Als je een stukje kunst wil hebben, kan je dat gewoon lenen in Zandvoort. Mooi. Ja. Uh, dan gaan we het ook hebben over de nieuwjaars surfwedstrijd. Die wordt uh, gevaren. En dat gaat uh, voor de haven van Zandvoort gebeuren. Dan is het alweer half elf geweest. Dan gaan we het eens even over de Wok of Fame hebben. Ik heb hem niet meer gezien. Nee, nee hij is weg. We gaan vragen waar hij gebleven is ja, dat of dat... hoe dat gegaan is met die tegels. Want jij zei, zijn mooie starttegels. In de... <tog> dan moet je in een <tog> oh, ja, zitten. Ja. <tog> Dan en, uh, is het uh, eerste uur al uh, gedaan, dom. Ja, en dan gaan we tweede uur in. En dan gaan we een beetje filosofisch uh, kijken in de tweede uur. Met uh, mensen uit verschillende geledingen van Zandvoort. Vanuit de horeca, strandpaviljoens, uh, centrum management, politiek. Dan gaan we eens even filosoferen over wat, wat gaan we nou dit jaar bereiken. Wat, wat wil je nou eigenlijk? We, we gaan ook nog terugblikken staat erbij. Dus we ja, staan een beetje op het randje. Zo ja, zeven. Dat zijn de dingen uh, die, dan, die dit jaar niet gelukt zijn en die dan volgend die, jaar moeten Die doen lukken. we gewoon volgend jaar. Ja, ja. En dan ja, zo rond de klok van half twaalf uh, komt, uh, komen Cornine Koning en Erik Brunting van de Zandvoortse Reningsbrigade over hun actie destijds uh, in december. Voor uh, Serious request. En dan komen we daarover te vertellen hoe dat uh, allemaal gegaan is. En de ontberingen die ze geleden <coughs> hebben. Ja, je moet er wat voor doen als je geld hebt. Uh, uh, ja, uh, dat, uh, dat is helemaal.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 Redactie, Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen Presentatie, maar dat heeft u misschien nog gehoord Ben Zonneveld En Don de Gribber ja. Ben, ik hoor dat jij uh, met vakantie gaat zometeen ja. Naar zonnige orde ja, zei, is mooi Zullen we je beetje... alvast een beetje uitluiden? Prima Oké, okay, de Gypsy Kings, bambolero Llega sin esta manera, no tené la culpa. Caballo la porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tené la culpa. Amor de compraventa, amor De Gypsy Kings. Ben, ga je al uh, ik, uh, ik zal in wel, uh, de sfeer komen? Ja, uiteraard. Ik zal morgen wel een beetje aan je denken om een uur of vijf als ik op het terras zit. Okay. Maar goed, we houden ons eventjes bij het Zandvoortse. Want daar is het een stuk uh, frisser, maar wel prachtig mooi weer buiten. Uh, aangeschoten is Elske Seidsma. Enke. Elke Seidsma. Van de kunstuitleen Zandvoort. Uh, hij bestaat al een tijdje, heb ik begrepen. Ja. Um, wordt er veel gebruik van gemaakt? Nou, het is nog opstartend. We, we moeten echt nog een beetje publiciteit hebben. En daarom is het hartstikke mooi dat ik hier zit. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> ja. uh, nou ja, oké, okay, dan, uh, dan gaan we op de publicitaire tour. Ja. De kunstuitlijn Wat ja. kan ik uitleiden? Uh, er zijn op het moment tien mensen aangesloten, tien kunstenaars, kunstenaars. die, die uh, meedoen. En dat zijn uh, op het moment nog die kunstenaars die ook bij de bushalte staan. Maar niet iedereen, echt de kunstenaar, bepaalt zelf of die mee wil doen. Ja, maar op den duur, als het echt een beetje loopt, dan kunnen ook andere BKZ-leden uh, uh, hun kunst daar uitlenen. Uh, okay, dus, dus het initiatief komt bij de BKZ vandaan? Ja. Oké, okay, de BKZ uh, informeert bij hun kunstenaars, willen jullie meedoen met uitlenen? Ja. Zij stellen een aantal schilderijen of, of kunstwerken ter beschikking, ja, ja, neem aan ja, ja. dat je een beeldje kan, uh, kan huren. Ja. Speeltjes, schilderijen, alles kan je. Ja, alles kan je... Die, dus het is, ja. het is van groot naar klein? Ja, het is van groot naar klein, wat de kunstenaar beschikbaar stelt. Ja. Ja. Welke, welke kunstenaars doen er allemaal mee, on, ongeveer?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 Uit te lenen? Ik denk dat ongeveer iedereen zo'n vijf, stukken, vijf te stukken uitleen heeft. Meine, ook dit is bepaald aan de kunstenaar. Ja, We ja, ja, ja. houden dat eigenlijk niet bij. want de nee. kunstenaar ja. denkt uh, uh, en beslist, dat, hij, ja, dat doet hij. Maar dus, je, dus je krijgt gewoon een aantal kunstwerken? Neem ja. aan dat iemand dat coördineert en dat jij dat doet? Nou, die kunstwerken, iedere kunstenaar doet het voor zichzelf. Dus je leent direct, je leent de direct van de kunstenaar? Oh. Je leent niet bij een vereniging ofzo, je leent oh, okay. bij de kunstenaar.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 tarieven ja ja die tarieven zijn dezelfde okay, de contract moet is hetzelfde de uh, 5 euro per week of, of nee wat dit, ook. Is, dan uh, dit is 3 procent van de uh, uh, verkoopprijs verkoopprijs oké okay. en ook de, de tijdperiode die tijdperiode lenen. is uh, van minimaal zes maanden ja in het begin Daarna kan het verlengd worden okay. na die zes maanden kan het nog een keer verlengd worden en uh, uh, daarna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 ja Dat, dat is, is geregeld? Ja, dat is geregeld, dat staat echt, dat dat de huurder de huurde moet het verzekeren. Oh, okay. Ja, er zijn natuurlijk, uh, als je bij de kunstenaars kijkt, normaal, of schilderijken die, die een lage prijs hebben, en ja. er zijn natuurlijk dingen van, van, van, van 1000, 1500 euro. Ja ja, ja, ja, ja, Dus als je dat aan de wand hangt en het... Googled eraf ja, het is ja, ja. kapot. Nee, maar er, dat is heel goed in de contracten ja, uh, geregeld. het kan breken, maar het uh, uh, kan beschadigen. Uh, alles kan uh, kapot gaan, ook zonder dat je daar iets uh, wilt. Uh, je zei in het begin dat uh, je bent pas begonnen met, jullie zijn pas begonnen ja. met, met de kunstuitleiding. Ja, eigenlijk met kunstkracht. Ja, met, ja, met kunstkracht, kunstkracht zijn ja, we begonnen daarmee. Heb je al uh, reacties daarop gehad? Zijn er al mensen die, die ja. af en toe langskomen en zeggen van ja, ja, nou ik wil nu ja, dit, ja. dit ja. bijna zijn? Ja, ik heb reacties gehad.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 Ja, dat kan ook. Ja, maar dat is een ander verhaal. Ja. laten <laughs> we het wat het is. Um, jullie hebben een eigen website, ja. www.kunstuitleensandvoort.nl ja. uh, Daar kun je ook zien wat Ja, op het de moment staan uh, daar die kunstenaars op en per kunstenaar één werkstuk. Dat okay. te en wie interesse heeft uh, met een kunstenaar in contact te gaan, kan met die kunstenaar direct contact opnemen.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 Kun je daar ook op zien of een kunstwerk beschikbaar is of dat het voorlopig is? Ja, dat is wat ik zeggen op het moment. Ga is je het... dat soort dingen ook informatie ook geven? Nou ja, Zorg voor ik zie daar iets prachtigs. Ja. Oh, ja. dat wil ik dan. Maar ja, jammer. Het is net uitgeleend, kan pas over zes maanden. Dat, maar dat zijn andere mooie dingen, ja, ja, de dus, ja. Dan Zal je voor je tweede keuze moeten gaan? Ja, ja. Half jaar overbruggen, ja, ja. half halve maand. Waar ik op doel is, je krijgt nog een beetje bibliotheekideeën. Nou, ja. maar stel je voor, ik wil dat ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Kan ik dat reserveren voor uh, een volgende periode dan? Zoals ik zeg, het wordt, doch, het wordt toch altijd met de kunstenaar zelf opgenomen.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 Want als ik het hier zie hangen, wil ik graag voor de volgende keer afspreken dat ik het ja. uh, in, in mijn huis wil even hebben. Even een telefoontje plegen met de kunstenaar dan, ja. en uh, informeren. Uh, het risico is dat je het nooit krijgt, want als het verkocht wordt, krijg je het nooit in je huis. Nee, nee, nee. nee. De huurder heeft de eerste keuze. Uh, dat dat, dat ja. is altijd natuurlijk. Je trekt het niet weg. Nee, <laughs> <laughs> Dus de kunstenaar dus moet even wachten als uh, iets in de verhuur is.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 tegen Dat ja, ja. zou ja. natuurlijk kunnen, maar. Er uh, zijn onderling overleg. Ja, er zijn onderlinge overleg. Ja. Voorlopig moeten we dus naar het busstation, naar de bus... Ja, nu naar de bushalte. Daar ja. zijn we dan met workshops ook uh, willen we beginnen. En in die tijd dat die workshops zijn, is de bushalte open. Ja. En anders staan overal etalagen, in de etalage die telefoonnummers van de kunstenaars. Ja. Om even met hun contact op te nemen. Uh, ja. Bent u zelf ook kunstenaar? Ja. Dus het is dubbelzijdig. U, het is dubbelzijdig, ja. U organiseert, maar. U produceert ja. ook. Ja, ik produceer ook, ja. En houdt de website bij. En, en houdt de website bij, ja. Ook u, nog, ja. ja. Nou, wij hopen dat er veel mensen naar de, ja. eerst naar de bushalte komen ja. om te kijken. Ja vervolgens iets meenemen om uh, aan de muur te hangen. Ja. Dat daar veel bekendheid komt omdat het bij iemand thuis hangt. Ja, interesse hebben voor, web, uh, voor workshops. En interesse hebben voor workshops. Je ja. kan. Uh, wat voor workshops zijn er ongeveer? Het oh, is zelf... uh, schilderen, verschillende schilderen, mozaïek uh, workshop. Ik wil een keramiek uh, uh, workshop geven. Als interesse is. Ja, dus. Het is niet alleen uitlenen, het is ook promotie Alles. van de kunstenaars zelf. We proberen op het moment echt... Uh, ja, jullie proberen een beetje aan de bak te komen, uh, ja. te promoten. Ja, te promoten. Even nog snel, vraag: zo'n workshop vindt u plaats in, in, de, de in de bushalte. Ja. In de bushalte. Niet in het atelier van een... Nee, nee, nee, we hebben nu in, ja, in het atelier hebben kunstenaars altijd. Uh, altijd... Ja. In de bushalte we hebben we nu zo gedaan dat we ruimte hebben. Oké. Okay. Ja. De leuke plek om dat te doen. Ja. Ja, dan nog even uh, ter afsluiting www.kunstuitleenzandvoort.nl, ja. dat is de website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 en dat vind ik altijd verwonderlijk door zijn vader, die elke dag braaf op de bus naar zijn werk ging. En, en dat vond hij zo zonde, die, die tredmolen. Daar heeft hij een liedje over gemaakt: Fisher Z, The worker.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 Inderdaad. Er, er is dus best wel interesse in Zandvoort. In, uh, Zo hoef je hoeft er van, van de week niet echt te ja. wachten, Ben. Ja. <laughs> maar je kon ook nou niet, nou niet kiezen welke golf je wilde hebben. Ze dus kwamen vanzelf over je heen, ja. Je kon niet eens kiezen. Nee. <coughs> dus er wordt best wel uh, nee. ja. weven het, uh, het is nog steeds een hele booming sport. Uh, en we zien steeds meer mensen in het water. Uh, en vroeger waren een beetje de vaste spots uh, Scheveningen en Wijk aan Zee. En ja... Wij met de surfvereniging proberen Zandvoort daar een beetje in te betrekken om daar ook een spot van te maken, zoals ze dat noemen. Nou, en dat is ondertussen aardig gelukt. Uh, af en toe liggen er aardig wat mensen ja, in het water hier. Ja, ja. Nou ja, een van je vaste waterliggers is Erik natuurlijk. Die, uh, die, die, die zie ik ja. al jaren met zo'n plank de hele dag. Alleen met jou. Hoor. <laughs> en dan, uh, ik ben even weg en dan zie je hem voorlopig niet en dan uh, is, ja. is hij in het water. Wat is het leuke eraan, Erik? Ja, leuk dan. Het ja. is heel moeilijk uit te leggen als je het nooit gedaan hebt, maar ik denk ook dat de ene kant het leuk is dat je het niet altijd kan doen. Ik bedoel, je kan elke dag gaan voetballen, ook wel fietsen, maar soms keer je zes weken geen surf hebben. En dan word je ook echt zo gereinig. Dus je moet wel? Dus Ja, dan moet je echt. Ja. Ja, ja. Als het moment dat het de weersverspringen goed zijn of de golven goed zijn, dan moet je echt. Dan gaat het een soort van versla ja, dan verslaving dan het het worden. Ja, jeuken ja, ja. in je buik en uh, kriebelen en dan moet je. En dan. Ja. Je zit in de auto in je ja. werk en je kijkt naar de zee en dan denk je dat mooie golven weer om gewoon <laughs> ja, dat, Je ziet er wel naar terug te gaan, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat doet maar dat, Ja, het is echt. Dat, dat, ik weet niet, ik kan niet uitleggen. Maar het kan dat toch, toch niet verslaten. zo vaak dat... hier. De, echt <coughs> brandingsurfing. Ja, kan echt wel vaak. Kan toch wel vaak? Kan wel ja, vaak ja, zeker. zeker. Valt wel vaker dan je, dan je eigenlijk denkt. Nou, je ziet natuurlijk ja. uh, in, in, in de publiciteit, in de media, zie je van die meters hoge golven met later onderdoor ja. en zo. Ja, ja. Dat, dat gebeurt dus ook.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 Dan kan je het overal want dit zijn maar, hele moeilijke golven om op te surfen. Omdat je, je geen stuwing hebt? Omdat je geen kracht hebt, je kan weinig snelheid maken. En hoe meer snelheid je hebt op een plank, hoe stabieler je staat. Ah, ja. En, en ja, hoe minder snelheid, hoe onstabieler het wordt. Dus ja, dan wordt het veel moeilijker. En, dus, en dat is een beetje het verschil. Dus we gaan over naar de surfwedstrijd. Dus het ja. wordt wel een thuiswedstrijd voor Erik.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 Het ja. is een overkoepelende organisatie en die hebben heel veel leden. En ja, op die site posten wij zeg maar onze advertenties, en, en daar halen wij zeg maar onze mensen vandaan. Ja, Kijk, hoe het laat is de eerste start? Uh, we beginnen om tien uur met tien uur. de eerste heat. Okay, uh, je hebt al uitgelegd: iets van twintig minuten. De, ja. we gaan, ik neem aan, twee mensen te water. Vier? Nee, uh, vier. Ja. Dan, dan, dan wordt het een moeilijke studiering. Moeilijke of, of krijgt elk jurylid één uh, nou, te bekijken? Nee, uh, de, de deelnemers krijgen allemaal een kleur Ze krijgen allemaal een, uh, een lijkaartje ja? Zo'n watershootje ja? aan met een kleur uh, Rood, blauw, geel, wit En uh, de jury Krijgt dus alleen een formuliertje met kleuren Zonder namen En die krijgen dan alleen Heat 1 en die en die kleur En op die kleur geven ze punten En bij de wedstrijdtafel Kijken ze dan van uh, Degene met de meeste punten Die gaan dat door wordt, naar de halve finale ja. Hoe hoe geef je punten? Want uh, mensen peddelen het water in, die gaan liggen wachten tot er een uh, golf komt. Eén staat erop, blauw staat erop. Ja. Die komt terug uh, naar de kust. Hoe, hoe ga je dat jureren? Wat moet die doen om punten te krijgen? Ja, alles. als je bij moment hebt staan, is eigenlijk al een punt. Is al een punt? Ja. Okay. Maak een bocht, als ongeveer anderhalf punt. Ja, zo bijna je het op. Zijn er verplichte figuren? Nee, nee. nee. Maar het is wel zo je... dat... Zeg maar, een aerial als iemand springt, zeg maar. Ja. Of een golf, het is hoger dan dat je gewoon een bochtje maakt. Okay. Ja, je hebt zoveel switchen Maar als je een cutback, dat is een hele scherpe bocht. Ja, ja. Dan als je vinden dan niet uit het water komen, moet je dan weer minder beoordelen dat het boven het water uitkomen. Ja. Is daar een leidraad voor, voor het beoordelen? Ja, daar zijn de hele boekenwerken over geschreven, volgens mij ook. Ja. Uh, maar het is, het is wel, het jureren is al een aparte tak van sport. Je, moet sowieso <laughs> echt, uh, ja, je zit echt constant op te, te kijken wat er gebeurt.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 Ja, die, dat is degene die het meest, met de meeste ervaring die, die, die heet Erik Morgen. Ja, zeker. <lacht> ja, ja. En uh, ja, die, moet eigenlijk, die moet eigenlijk alle vier de golven proberen te onthouden. Ja, okay. En dat is zwaar, maar uiteindelijk komt het altijd wel goed. Ja, ja. kijk, als je vier even sterke uh, service hebt, blijkt het me moeilijk. Ja, ja, maar als, het de, het als, als er echt ja. één bovenuit springt, dan weet je, nou die ja. gaat door ja. naartoe. neemt verschil soms, maar het is wel. Ja. Uh, en dan komt er, ja, welke golven kiest hij? Ja, toont die, heet uh, dat hè? Uh,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 Uh, degene die lef hebt, die gaat staan. Ja, nou inderdaad. Ja, we ook voor gestart worden. <laughs> ja. oh. Er zit ja, een risico in, risico. inderdaad. Er Als je dan ja. Uh, ja. Uh, op de een indropt, zo heet dat, ja. dan, uh, ja. dan uh, krijg je punten. Ja, oké, okay, ja, dan dat, ja, dat kan ja. ik Stel wel, voor doen. als ze allebei net tegelijk gaan, maar eentje die staat net, die, die springt omhoog en die andere denkt, nou... Ik ga, ik ga voor. er ook voor en ik spring ook op nee, ja, al dan al die ja. Dan, ja dan hindert hij die andere Ja en dan heb je geen probleem Jullie hebben het over man, doen er ook dames mee? Er doen ook dames mee inderdaad We hebben ook een uh, aparte prijzenpool voor de dames okay. Dus uh, we hebben echt uh, We hebben een paar die hard dames die gewoon uh, Meegaan Yo, in het Ik kan adem. me voorstellen dat vrouwen deze sport net zo goed kunnen als mannen uh, <coughs> Zeker weten ja hoor, we hebben een paar hele goede in Nederland. Uh... Nee, nee, je wordt geschud. Ze zijn een beetje macho gedrag. Ja. Hoor. Kijk, ze het doen is het beter dan ik? Laat ik het zo. Ja, ja. is, het al een, is het al een hele kunst als ze het beter doen dan jij? Uh, nou nee joh, dat valt eigenlijk ook wel Maar jij surft ook uh, actief? Ja. Okay. Nou, wij, wij we kijken naar de Erik steeds, maar jij, ja. jij bent ook surf. Nee, wij zijn vaste surfmaatjes. Nou, uh, meestal, als de, de, meestal als, als Erik <laughs> erin gaat, dan ga ik er ook in en andersom. Oké, okay, prima. Dus, uh, en we brengen elkaar naar het ziekenhuis ofzo, wat gebeurt. <laughs> als je me niet, niet op de boulevard smakt, maar je hebt geen zeil. Nee, dus dat valt wel mee. Je kan hooguit de plank op je hoofd krijgen. Nou. Ja, en dan is het wel zaak dat je je hoofd weer boven water houdt. Ja, dat ja. klopt. Uh, morgen, zweerwedstrijd voor de haven. Wordt het ook een kijkerspektakel? Ja. ja, we hebben heel veel ook voor het publiek. We hebben hot-tubs, we hebben kraampjes, er staan wat uh, uh, glühwein en... Uh, we hebben een grote legertent waar ook een soort chillzone in zit. Wat voor ons Ben de hot tub met een drankje? Ja, je kan lekker in de hot tub met een een heerlijk. Ik heb die hot tub niet nodig morgen. Oh, jij gaat weg nee. Jij gaat naar de hot tub. Ik ga naar een hele grote hot tub toe. Maar het is natuurlijk ook een spektakel om te zien. Ja precies, daar doel ik ook op. het gaat mij erom wat daar op het water gebeurt. En, en we hebben best wel een, een, een goed deelnemersveld. Er komen echt uh, ook een aantal toppers uit Nederland die mee surfen. Ja, en dat is gewoon machtig mooi om te zien hoe die jongens uh, met die golf omgaan. Ben je, ben je van de week een beetje geschrokken met die storm? Denk je, m, m, m, mijn wedstrijd valt in het water? Nou ja, ik heb wel even gekeken, uh, af en toe met uh, de geknepen billetjes op de bank <lacht> zitten <lacht> kijken naar, uh, naar de weerberichten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja, want dat zag er natuurlijk wel uit. Als dat ja. doorzet, dan, dan, dan ja, gaat het. Dan, dan, dan moet je het gewoon aflopen. Ja, dat is logisch, maar dat is wel jammer voor het evenement. Uh, ja, dat is heel zonde. En dat is wel jammer, want ja, je hebt maar één datum en daar moet je het mee doen. En ja, tot nu toe hebben we even een beetje afkloppen, maar tot nu toe hebben we elke keer geluk. Vorig jaar hadden we ook een heel mooi weer op de ja. dag zelf. En uh, zoals het er nu naar uitziet, de voorspellingen zijn eigenlijk hartstikke goed voor morgen. Uh, een beetje wind en. Uh... Ben je wel bezig kijken? Ik ben alweer kijken, ja, dus het uh, okay. ziet er goed uit. <laughs> <Tuurlijk>. <laughs> ja, natuurlijk. Nou, ja, dan stel ik hem anders in. Ik ben alweer eens surfen. Nee, nee, ik moest smokt later hier naartoe, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Voor middag even. Uh, hebben jullie nog bepaald tij nodig? Uh, Sorry. Voor, om te surfen, tij is het gunstiger. Als het hoogtij wordt, opkomend water. Ja, maakt dat allemaal niet uit? Dat verschilt een beetje. Iedereen heeft daar zijn voorkeur in. Uh, okay. Meestal, zeg maar, de, de meeste surfers prefereren toch wel hoogtij, zeg maar. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf zeg maar, meer een voorstander ben van laagtij, omdat je dan lekker op het bankje kan staan. En dan ja, is het wat dus relaxter. Om te starten? In ja, dan, uh, wij zijn wel, ik, ik ben wat meer een luie surfer. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja, lekker relaxed. Ja, Erik lacht het is de mee eens, duidelijk. Ja. Hij wil meestal naar het derde bankje peddelen, helemaal. En dan denk ik van nou, uh, ja, laat dus mij maar dus lekker hier dus staan. <laughs> Nou, het, is, het is natuurlijk de keuze van de surfer, ja, die ja, is inderdaad. veel meer actief en ja, anders. Als de omstandigheden hadden wat wilder zijn, dan heb je met app wat uh, honderden golven Dan ja. trekt de dus pc wat harder terug, waardoor ze meer hol worden. En ja. ja. ja. dat is voor ons, wij doen longboarden dus, dat is heel longboard. Wat moeilijker ja. te doen dan uh, met een shortboardje. Ja, ja. Want die hebben dat juist weer neer nodig om hol op pak te hebben. Het is, ja. uh, het is eigenlijk alweer een wetenschap op zich. Ja inderdaad. Ja. Door. Dus je kan niet <laughs> gewoon even, je loopt de winkel in, pak een plank en ga surfen. Ja, dat uh, zal kunnen doen. Je zou kunnen inderdaad, ja. Maar dan kom je erachter dat je. Uh, ah, het is sowieso al. Het impellen op zich is al een kunst. Ja. Dat is impellen. Uh, naar de golven toe pellen. Okay. Dat zijn okay. gewoon dagen bij dat je niet voorbij de golven komt. Okay. Ja. Dan pelle je surf en dan van de zand de hoofdstroming. Maar en ik neem aan dat de, de, de, de, de ervaren de, surfer, die kijkt naar haar en die zegt van nou vandaag wordt het niks. Of gaat hij het dan toch proberen? Ja, hij gaat het toch wel proberen. <laughs> ja, ja. Natuurlijk. Ja. En dan is met met het is, kan dat je twee kilometer verderop ja. ligt... en dan nog een keer terug moet lopen. En dan moet je teruglopen. Ja. Ja. Okay. Dus een, het is een, een echte H4. Het spreekwoord H4. Van, de, van de golfserver is... als ze er staan moet je gaan. Ja, ja oké. Okay. En het, met het risico dat... maar daar word je ook niet zagrijnig van. Je bent even geweest. Je bent even geweest. Goed, morgen. Uh, ik zie dat je al kan aanmelden vanaf half negen...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 Met de rollies, the air that I breathe. Als we maar golf hebben.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 Waar Kwaliteit en plaatsing heb je daarna. Ja. Of de techniek waarmee die tegels gemaakt worden. Okay. Die niet toestaat dat er overheen gelopen wordt. Oké, okay, maar is. dan nog, daar heb ik zoiets van, degene die dat heeft dus gedaan, die heeft daar dus ook over na moeten denken van, oké, okay, nou die komen in een winkelstraat, en dan hebben we het inderdaad niet over de Kalverstraat, maar toch, Zandvoort, een de Kerkstraat. er dat wordt er wel ja, gelopen. gelopen. Ja, precies, maar ik denk dan nog van, nou goed, weet je wel, dus, dan, dan ga je er toch vanuit van, dat zijn tegels waar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 wel ontzettend jammer dat je geen uh, ja. tegenpal hebt vandaag. Ja, absoluut. Dat nou, leemt... ja. ja, ik ja. zat er ook al erg op de hoofd. Ik denk van nou, ik, en, en, maar dan ben ik dus ook gewoon heel eerlijk he. Zeg van, nou, uh, laat ze een verhaal maar doen. En dan, dan zal ik wel kijken van, oké, nou, je okay, nou, hebt er een goed verhaal. Of u heeft er een goed verhaal. en Nou, de, uh, daar kunnen we misschien mee leven. Ja. Maar ik heb nu zoiets van, uh, gewoon niet opkomen dagen. Ja, dat vind ik gewoon heel zwak. Ja, eigenlijk weten we niks. Hè. We weten niet hoe het gemaakt nee. wordt voor techniek. Nee. Het ziet eruit uit een beetje dat het een ads techniek is uh, die ze gebruikt ja. hebben. Maar we weten het niet. Nee. En of er een alternatief is, zelfs. Ja, ja het is... Het, het... Het bevreemd op zich al dat, uh, dat er, ze zijn neergelegd, daar kan je over redelijk wat je wil, ze zijn versleten. Ja. En, en dan moet je dus wel gaan nadenken van ja. hoe die, ga ik dieper graveren? leg ik er een laag overheen, ja. op, whatever. Ja. En uh, ik ben het met je eens, ze zijn bijna kaal. Ja. Dus ja, ik had ook wel graag willen ja. horen. Uh, ja, en dan nou hebben we het dus de, nog niet eens over de gladheid, want dan nou, denk nou, ik ook ze van... Zijn dat is toch ook zoiets, de, in sauna's en weet ik van, daar heb je toch ook...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 is er ja. iemand die mij dat kan vertellen? Nou ja, blijkbaar, Yvonne is daar dus al mee aan de slag gegaan. En die, en die krijgt dus eigenlijk ja, nul op het rekest. Dus eigenlijk zo van, ja, we zijn ermee bezig of we komen er nog op terug. Maar dat gebeurt dus niet. Dus nou ben ik inderdaad benieuwd. Van, uh, als het er schijnt een, ho hoe heet het, een communicatiemedewerkster? Nee, nee.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 Uh, ja. ja, uiteindelijk subsidiëren wij ja. ook de VVV wie, wie ook de kosten moet gaan dragen. Ja. Nou ja, dat is, uh, de, de tegels, dat was de bedoeling, was een, een soort promotie van Zandvoort. Van, kijk eens, dat zijn bekende Zandvoorters. Nou, het... die, die, die beelden we hier af met een leuk verhaaltje. Ja. Dat, dat was natuurlijk de intentie. Het, het is een deel van Zandvoort promotie, een formeel deel. En wat dus niet werkt. Nee. Um, ja, maar je, je, je, ja, ik weet niet wanneer, het is voor mij tien of 15 jaar geleden Toen is er een enquête geweest Omdat de gemeente wilde een cadeau geven aan de, de bevolking van Zandvoort oh, ja, ja. Nou, Toen hebben dus, is er een enquête geweest Toen kon je dus op aangeven, nou wat, wat wil jij nou de, Uit die enquête, als ik dat nog goed weet Kwam dus heel duidelijk dat mensen een, een kinderboerderij wilden hebben Dat was het, een van de... Een, een muziektent, een ja. kinderboerderij ja. maar uiteindelijk kwam er uit naar voren dat de meeste mensen een kinderboerderij wilden hebben dus, en ik, ook, ik had er ook voor gekozen denk, nou, dat lijkt me, nou, dat dat lijkt me leuk me, ja. wat blijkt nou later dat dat dus niet haalbaar was dat plan dat, was dus, dat kostte te veel geld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 Nou, er stonden een aantal keuzemogelijkheden. Ja, ik weet ja niet. Even... Maar ja, oké, okay, goed, dat, dat doet er niet zoveel toe. Dat is verleden. Maar de, de moraal van het verhaal is, bezint hij begint. Ja. En uh, Robert-Jan wil ook graag weten hoe dit nu verder gaat met de tegels. Ja, ik weet zeker dat ik ja. niet de enige ben... Uh... Nou, dat, ja, dat was eigenlijk ook ja, een van mijn vrouw. maar dat, dat, die hoef ik niet te stellen. Ik denk dat er meer mensen voorbij lopen. Ik ja. denk van, nou, wat is hier nou weer gebeurd? Ja, Jor, ja. Ga, ga maar gewoon eens een keer in de kerkstad staan en bij zo'n tegel... En we gaan maar eens gewoon staren naar de grond. Nou, binnen de kortste keer spreekt iemand... Ja, wat is dat? Nou, kijk maar naar die tegen. Oh, ja, ja. Het, het is een heel verhaal, ja. Ja, ja, precies. Ja, misschien het, niet voor het, de uitzending op locatie. Ja. Ja, het <lacht> valt... Het wordt even gestoord. Het, <lacht> het, het, het valt bijna iedereen op uh, die, die daar loopt. Dat, ja. Soort... Nou ja, goed. Um, helaas, geen tegenpool Dus uh, <lacht> we kunnen door blijven spuiten dat we het niet mooi vinden. We kunnen hierbij... Uh, hij of zij die daar verantwoordelijk voor is bij de gemeente Zandvoort... Euh, zich te melden om euh, dit uit te spreken voor de radio zodat alle Zandvoortse luisteraars daar duidelijkheid in hebben. Ik, ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig wie hiervoor de verantwoordelijkheid gaat. daar, Niet wie de schuld krijgt, nee, maar wie ja, de verantwoordelijkheid daar om dit alsnog te laten slagen. Het is zeker niet de schuldvraag. Het is nee. gewoon eens, vertel nou eens hoe dat euh, kan gebeuren ja. en wat kunnen we eraan doen om daar fatsoenlijke nieuwe tegelijk te Ah, en ja. anders, misschien het bedrijf uitnodigen die dat heeft gedaan. Oh, dat is misschien nou, ook okay. interessant. Ja. Als, want ik, heb, ik ben dan ook gewoon niet eerlijk. Ik heb zoiets van: geef die persoon een kans. Laat ze het ook uitleggen. Als je nou maandag bij die receptie staat uh, in, uh, in de gemeentehal. Ja. en iemand, iemand, als ze het doen, weet ik niet. geef jou de naam van de fabrikant. Ga je die dan bellen? Ja, dan ga ik bellen. Maar het, het lijkt me een hele kleine kans dat ze het erdoor zullen geven. Nou ja, misschien zeggen ze wel uh, Niet dat het staatsgeheim is, maar ik denk nee, nee, nee, dat ze willen dat ik nee, niet ga benaderen Ik denk als je een beetje doorzoekt, kom je er zelf ook wel achter Ja, precies <lacht> ja, nou, ja, ja. ja, maar die gaat niet <laughs> <Yeah. lacht> Via een geraadslid kun je er ook nog ja. achter komen ik, uh, euh, <lacht> <recovery> <zo. lacht> nou, ik zal straks een vraag stellen aan Gijs als hij komt Ja, nou, misschien niet. ja dat is wel aardig. Ja. ja dat doen we. Hey, maar hey, Robert Jan, het is een, een verhaal wat uh, vervolg gaat krijgen Daar ben ik eigenlijk al een beetje van overtuigd Want er zijn best mensen uit het gemeentestandel die naar dit programma luisteren Dat is gewoon zo uh, Yvonne gaat er zeker achteraan en we zijn zeer benieuwd hoe dit gaat uh, vervolgen ja. ik hoop ook dat je dan niet in het buitenland bent maar even de tijd hebt om ja, erbij te komen zitten <laughs> nee, <okay. laughs> ja, misschien kan je die afspraak gelijk maandag maken met uh, Desmondté van de Antenaar bedankt voor je komst bedankt voor je zorgen uh, over het mooie Zandvoort Tuurlijk. en uiteindelijk ja. komt het hopelijk goed absoluut, zeker oh, okay. Dank wel. mogelijk zien we je nog een keer ja. oké, okay, dankjewel Ben, het eerste uur zit er bijna op ja, ik zie al een hele nerveuze voorzitter heen en weer schuiven. De hele ja, van. die is pas over een uur aan de beurt. Ja, dat mag. Hij praat al zo vaak voor zijn beurt. Ja dat... ja, dat wel. Zelfs ja. nu geeft hij commentaar. Zelfs nu kan hij zijn mond ja houden. Ja, en die gaat ook met vakantie trouwens. Alweer? Dus, ja, ja, ja. Al, ja, alweer. Het is... We zijn stuurloos uh, straks. Nou. Maar uh, wat gaan we in tweede uur doen, Ben? Nou, we gaan eerst luisteren naar het muziekje. Ja. Dan uh, gaan we met uh, een aantal heren terugblikken en kijken naar de toekomst van Zandvoort. Ja, dat de toekomst zijn, uh, is ook nieuwe tegels misschien. We zullen we ze meteen, dus een week op call uh, ook meteen. Werner Koenraad, <lacht> <lacht> plaatsvervangend voorzitter van de uh, standpaviljoens, uh, Gert van Kuik. Ja, die komt waarschijnlijk iets later, want er is iets met prijzen aan ondernemers. Dus we willen die ook is graag weten wat daaruit uh, te valt. rond 11 uur zou die hier zijn. Gijs de Rode, fractievoorzitter van CDA Zandvoort, die namens de politiek uh, inbreng heeft daar. Kijk even om of de gordijnen lopen zijn. Uh, ja, Gijs, wakker worden. <lacht> en uh, Raymond van Duin, voorzitter horeca Nederland afdeling Zandvoort. Dan uh, gaan we wat, voor dit gaan we wat meer tijd uittrekken. Uh, met vier mensen moet je gewoon wat meer tijd hebben. Ja. Om half twaalf, rond half twaalf, uh, Corine Koning en Erik Bruntik van de Zandvoortschreelsbrigade... Ja.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 No <laughs>